De brand in een natriumfabriek in Farmsum bij Delfzijl is onder controle. Vannacht rond twee uur ontstond er brand nadat er iets fout was gegaan bij het overladen van natrium. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Natrium is met water lastig te blussen. De brandweer in Groningen moest aan de slag met zand. Nadat zich in het gebouw een aantal explosies had voorgedaan trok de brandweer zich korte tijd terug. In het gebouw lag zo'n 200 à 300 kilo vloeibaar natrium. De brandweer adviseerde omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en binnen te blijven. Ook werd geadviseerd om ventilatiesystemen af te sluiten. De wijde omgeving van de natriumfabriek in Farmsum was afgezet. Inmiddels zijn de wegversperringen weggehaald. Minister Verhagen rekent voor 2012 op een recordopbrengst van 14 miljard euro aan aardgasbaten. De verwachting is wel dat de aardgasbaten de jaren daarna zullen afnemen als gevolg van de afnemende gasproductie. Om Nederland's positie als gasland te versterken... heeft de overheid fors ingezet op de doorvoer van gas. De laatste drie jaren handelt Nederland steeds meer in gas... is de transportcapaciteit vergroot en is er meer gasopslag mogelijk. De jarenlange ervaring, de uitstekende ligging en het uitgebreide netwerk... kunnen ervoor zorgen dat Nederland uitgroeit... tot de gasrotonde van Noordwest-Europa, zegt Verhagen. Nederland vindt volgens hem aansluiting op de gasmarkt doordat uit verschillende bronnen gas ons land bereikt. Er wordt morgen een miljardenkostende gaspijpleiding in gebruik genomen... die zorgt voor de aanvoer van meer Russisch gas naar Noordwest-Europa. De commissie De Wit begint vandaag met de parlementaire enquête naar de kredietcrisis. De commissie onderzoekt de maatregelen die de overheid nam... tussen september 2008 en februari 2009 om de crisis te bestrijden. Onder andere oud-premier Balkenende en oud-minister Bos zullen over het gevoerde beleid onder Ede worden gehoord. Het gaat dan bijvoorbeeld over de overname van ABN Amro. De presidentsverkiezingen in Guatemala zijn gewonnen door oud-generaal Pérez Molina. Hij kreeg bijna 55% procent van de stemmen. De 60-jarige Pérez Molina is lid van de rechtse patriotistische partij. Zijn rechtspopulistische tegenstander Baldizon kreeg 45% procent van de stemmen. Ook in Nicaragua waren gisteren presidentsverkiezingen. Uit de eerste voorlopige uitslagen blijkt dat de zittende president, Ortega... een goede kans maakt op een derde ambtstermijn. In Egypte zijn bij een busongeluk elf Hongaarse toeristen om het leven gekomen. 27 inzittenden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde op de ringweg van de badplaats Hurghada bij de Rode Zee. De met Hongaarse toeristen gevulde bus was op weg naar het vliegveld. Door een onbekende oorzaak verloor de chauffeur de macht over het stuur...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 Het dodental als gevolg van de aardverschuiving in de Colombiaanse stad Manizales is opgelopen tot 29. Tientallen mensen worden nog vermist. Zeker 14 huizen aan de voet van een berg in Manizales werden zaterdag onder de modder bedolven. De aardverschuiving werd veroorzaakt door zware regenval. Bij modderstromen in andere gebieden kwamen nog eens zeven Colombianen om het leven. Lady Gaga is de grote winnaar van de MTV Europe Music Awards. De Amerikaanse zangeres won in vier categorieën... waaronder beste vrouwelijke artiest en beste nummer. Zoals altijd was ze weer bizar gekleed, ditmaal in een grote zilveren jurk... met een hoed die volledig haar gezicht bedekte. Beste mannelijke artiest was Justin Bieber, die in totaal twee awards won. en Ook Bruno Mars en 30 Seconds to Mars kregen twee awards. Het weer bewolkt, het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 11 graden in het noordoosten, 13 in het zuidwesten. en daarbij staat een matige en aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. Morgen begint bewolkt, maar smiddags is er kans op wat zon. Ook dan wordt het zo'n 12 graden. ANWB Verkeersinformatie, het is een normale maandagochtendspits. De meeste files staan momenteel in het midden van het land... en er is ook veel vertraging op de A12. Wat opvalt de A1 Apeldoorn richting Amersfoort? Er was een aanrijding, Bij voorthuizen nog maar 3 kilometer... Een aanrijding ook op de A7 Horn richting Zaandam... bij Purmerend Noord 2 kilometer, daar is de linkerrijstrook dicht. Er was ook een aanrijding op de A12 Den Haag richting Utrecht. Daar is nu langzaam rijden tussen Zevenhuizen en Woerden over 15 kilometer. De werkzaamheden op de A12-Duitse grens richting Utrecht... zorgen ook voor vertraging tussen Afritbeek en Arnhem Noord 14 kilometer. Op de A27 Breda richting Utrecht bij Noordloos nog 3 kilometer. Dat was een aanrijding, daar zijn alle rijschokken weer vrij. Tussen Roermonte en Sittard rijden geen treinen na een aanrijding. Daar loopt de vertraging op tot meer dan een uur. Hé, hey, dat online boekhouden gaat nu wel heel snel. Ja, dat is supersnel werk in de cloud. Eh, uh, in de wolken? Werken wordt nog leuker met SIGGO Zakelijk. Zo zijn websites veel eerder geladen, kunt u supersnel werken in de cloud en tegelijkertijd online muziek luisteren.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 365. Elke dag is belangrijk. Het NOS Radio in Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Houd ramen, deuren en ventilatie gesloten. Dat was vannacht de boodschap van de brandweer aan inwoners van Farmsum. Inmiddels is het gevaar door de brand bij Dow Chemical geweken. Straks hoort u het laatste nieuws. We gaan eerst naar Athene en het einde van premier Papandreou. Want in Griekenland komt een overgangsregering van nationale eenheid. Griekse premier Papandreou en oppositieleider Hamaras hebben daarover een principeakkoord bereikt. De Griekse verslaggever voor het presidentieel paleis las gisteravond voor uit het akkoord. En ze gaan het samen doen. Er is afgesproken om een nieuwe regering te vormen... die het land naar vervoerde verkiezingen moet leiden. Wij gaan naar correspondent Connie Keese in Athene. Connie, is het al duidelijk wie die nieuwe regering gaat leiden? Nou, het is dus zeker dat die niet geleid zal worden door Papandreou. Maar we weten nog niet uh, wie dan de nieuwe premier zal, uh, zal worden. Er zijn wat namen die rondgaan. Zoals uh, de voormalige vicepresident van de Europese Bank, Lucas Papadimos. Die ook hier in Griekenland president van de Centrale Bank was. In ieder geval uh, wil men geen politicus, maar een uh, technocraat. Nou, vandaag gaan Papandreou en Samaras uh, verder onderhandelen. En de verwachting is dat vandaag de samenleving van die coalitie-regering bekend wordt gemaakt. Ja, en dan gaat het dus snel. En moeten we er dan rekening mee houden dat Pap Andreeu aan het eind van de dag vertrekt? Ja, daar moet je wel rekening mee houden. Zo gauw uh, de samenstelling, dus niet alleen de premier... ...maar ook de andere leden van de regering bekend zijn, zal hij aftreden. En wat moet die tijdelijke coalitie dan gaan doen? Wat, wat is het, het nut van zo iets? Nou, die, die regering moet heel veel gaan doen. Hè. Ze moeten uh, het nieuwe Europese noodplan... wat vorige week is afgesproken, door het parlement gaan loodsen. Uh, ze moeten de noodzakelijke wetten daarvoor gaan maken. En ze moeten natuurlijk ook de bezuinigingen... die al eerder zijn afgesproken, uh, uit gaan voeren. En nou ja, als dat allemaal is gedaan, en ja, dat kan een, een paar maanden duren... dan volgen er uh, vervroegde verkiezingen. En het idee erachter is... Dat dat deze, zo'n overgangsregering uh, van Nationale Eenheid... veel meer draagvlak heeft en het dus makkelijker Jazeker. gaat. zeker, want het is wel duidelijk dat uh, de socialisten... het niet, uh, niet meer uh, alleen kunnen. Die, hè, die hadden toch bijna hun, hun draagvlak verloren. En uh, daarom is, uh, ja, is nu toch met veel moeite... een overeenkomst bereikt met de conservatieven. Ja. En zo'n regering van de Nationale Eenheid, als we het zo al mogen noemen... zal dat de andere eurolanden kunnen overtuigen... En ook ook het IMF en de EU bijvoorbeeld... Nou ja, dat is de hoop natuurlijk hier in uh, Griekenland. En er was natuurlijk haast, want uh, de Griekse regering uh, staat onder enorme druk... om uh, die, deze politieke crisis op te lossen. En van de Europartners zeker, die uh, openlijk spraken over een uh, vertrek van Griekenland uit de eurozone. Maar ja, Griekenland zelf heeft natuurlijk ook haast. Want zonder die overeenkomst van, uh, over het Europese noodplan... Uh, zou Griekenland ook niet uh, de zesde tranche van acht miljard krijgen... En en midden, in midden december komt Griekenland dan in financiële problemen. Connie Keeser vanuit Athene. Dan naar uh, Delfzijl. Er woedde vannacht een chemische brand bij een bedrijf van uh, Dow Chemical... in het plaatsje Farmsum, dat is vlakbij Delfzijl. Dik een dikke uur geleden gaf de brandweer het zijn brandmeester. En onze verslaggever Rink Kamer is bij het bedrijf Dow Chemical. Rink we hebben al begrepen, het is een chemische brand geweest. Er was groot alarm vannacht, natrium in de fik. Is het nu inmiddels duidelijk hoe dat heeft kunnen gebeuren? Uh, wat de brandweer uh, heeft gemeld is dat er uh, vannacht rond een uur of half twee, twee uur... Uh, drie medewerkers van Douwe hier aan het werk waren. Die waren bezig om natrium over te laden vanuit een treinwagon. Daar zit zo'n uh, 3000 kilo in uh, richting uh, naar een andere plek. Daar is iets misgegaan. Zo'n 200, 300 liter is uh, op de grond gevallen. Um, en daarbij uh, is de zaak in brand gegaan. Er wordt ook olie bij gebruikt, heb ik maar laten vertellen. Dat uh, veroorzaakt ook een behoorlijke rookontwikkeling. Uh, door die explosies... Uh, uh, werd de brandweer natuurlijk ook extra gealarmeerd... en werd er massaal uitgerukt. Er werd met het S rekening gehouden hier. En de brandweer is ook uitgedrukt met groot materiaal? Ja, zeker. Uit de hele omgeving. Kijk, dit is een chemiepark in Delfzijl, Dus ze hebben veel materieel. En er werd veel materieel ingezet. Ook op grote afstand trouwens. Op een gegeven moment halverwege de nacht... is de brandweer hier van het terrein afgegaan... omdat ze het te gevaarlijk voelden. Kijk, natrium kun je niet... Blussen met water, dat moet met, uh, met zand, uh, dat was lastig, uh, gevaarlijk... Uh, de olie, dat hebben ze met uh, schuim uh, geblust. En vervolgens hebben ze gedacht, we laten het, uh, het, het uitbranden. Uh, uh, de, de mensen hier in de omgeving, hebben wonen hier niet zo gek veel mensen in deze uh, regio. In dit deel van uh, onder, onder delfs bij Farmsum. Maar de mensen moesten ramen en deuren uh, dicht houden. Uh, en uh, dat, is inmiddels, uh, dat advies is inmiddels opgegeven, want het is hier uh, weer helemaal rustig. Okay. Um, betekent dat dat er nu helemaal geen activiteiten meer zijn? Want ik neem aan dat ze nog wel onderzoek doen, Rink. Ja, ja, ik zie dat ze bij, in het kantoor bijvoorbeeld zijn naast het, het, het, de, de, al, die, al die ketels en die, die stoom wat er nu ook nog steeds uitkomt. Daar is het kantoor van Douw. Daar is de brandweer nu bezig. En zodra ze kunnen, gaan ze op de plek kijken. Kijk, ze hielden rekening met, uh, met misschien uh, een grotere uh, ramp, een grotere explosie. Omdat die wagon daar nog stond met uh, zo'n 3000 uh, liter van het uh, natrium. Uh, nou, dat is dus allemaal goed gegaan. En zodra de, het, het echt veilig is, uh, en zodra alles is afgekoeld, dan gaan ze ter plekke kijken uh, of er nog wat moet gebeuren. Maar uh, gezien het feit dat echt... Iedereen die weg is, zelfs de commando post de laatste van de brandweer, die is ook weg. Uh, uh, gaan we ervan uit dat het hier allemaal uh, rustig blijft. Oké, okay, Rienke, dankjewel. Moslims vieren misschien wel voor de laatste keer hun offerfeest met onverdoofd geslachte schapen. Moet u zo meer over bij de AWB Voor de verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Goedemorgen Marcel, er komt steeds meer drukte op de weg. 117 kilometer file nu. Gaat eigenlijk allemaal nog volgens boekje... Uh, wat opvalt nu is op de A2 Den Bos richting Utrecht, tussen Culemborg en Knopen de Eveningen staat 5 kilometer, zijn vrachtwagens stil komen te staan. Bij het knooppunt Eveningen zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart over zeven. Bij het COA, de centrale opvang asielzoekers, blijkt steeds meer mis te zijn. Eerder brachten we als NOS naar buiten dat er een angstcultuur heerst... En dat de directeur Nutan Al-Bayrak veel verdiende. Maar nu blijkt ook dat zij niet de meest verdienende manager was. Extern ingehuurde directeuren en adviseurs declareerden jaarlijks meer dan... Drie ton. In totaal heeft het COA onder leiding van Al-Bayrak 12 miljoen euro uitgegeven aan ingehuurd personeel, mensen van buiten dus. Hans van den Heuvel is hoogleraar bestuurskunde bij de Vrije Universiteit. Meneer van den Heuvel, goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat om veel geld en dat voor een publieke instelling. Hoe kan dit zo fout gaan? Ja... Dat is verbazingwekkend, dat het zo kan lopen. En dan te weten dat het parlement voortdurend al gesproken heeft over uh, het terugdringen van uitbestedingen bij de overheid. Interim managers, uh, consultants inhuren. En dat de regering daar ook beleid over gevoerd heeft. Maar u ziet in de praktijk, of er wordt niet naar geluisterd, ze slaan het in de wind. Maar er komt in ieder geval niet veel van terecht. Nee, en hoe zit het dan met het toezicht? Want er is toch een orgaan dat toezicht houdt? Over het bestuur? Ja, ja, nou te beginnen in het bestuur, de raad van bestuur. En zou je denken, daar, daar, het lijkt me toch wel dat daar wat kritische massa aanwezig moet zijn... om dat steeds tegen het licht te houden. En dan inderdaad de raad van toezicht. Het is heel verbazingwekkend dat uh, dat, dat zomaar kan gebeuren. Ja, en dan geeft het COA uh, we ook nog eens veel te veel geld uit aan onderhoud van de asielzoekerscentra. Onderhoud is in handen van drie aannemers die lijken te kunnen vragen wat ze willen. Iemand meldde de NOS dat een aannemer bijvoorbeeld uh, 78 euro rekent voor een doosje schroeven dat elders 3 euro kost. <lacht> Hoe kan zoiets? Ja, ja dat, zijn, dat is allemaal zo raadselachtig. Kijk, dat is... Dat is toch een cultuur in de organisatie. Dat gaat ook over dat uitbesteden. En, en dit, in dit geval dus het aanbesteden. Ik vrees dat er heel wat mis is met die cultuur daar. En dat zie je wel vaker als het gaat om dit soort misstanden. Als beloningen boven de balken in de norm. En dat maar gewoon heel gewoon vinden. Dan is er over het algemeen meer mis met de mentaliteit in de samenleving. Ja, Dan zegt u en, dan past dat wel bij elkaar. Maar zit er niet ergens een accountant die die zaak in de gaten moet houden? Nou, er zijn twee soorten accountants. Die van de COA zelf, die accountant. Een hele, dat zal een hele afdeling zijn. Er zijn controllers. Allerlei soorten functionarissen die toezicht uitoefenen en controlen. Maar er is ook nog de accountantsdienst van het ministerie. En het is heel vreemd dat er niet, dat niet, de vinger, dat er niet gemonitord wordt. Dat de vinger niet aan de pols gehouden wordt. Dat, dat lijkt me toch een... Dat, dat gebeurt sowieso, maar kennelijk... Wordt dat hier vergeten? Ja, Wat ik opmerkelijk vond, uh, ook aan de verslagen gisteren... in het uh, NOS-journaal, dat um, er mensen waren die uh, ja, dingen moesten regelen. Werknemers ook. Uh, die meerdere keren aan de bel hadden getrokken. Maar geen gehoor kregen. Wat voor klimaat heerst dan in zo'n organisatie... dat um, mensen niet gehoord worden? Dat als ze kritiek hebben op hoe de zaken gaan... dat als ze het gevoel hebben dat er geld verspeeld wordt... Ja. dat daar niet of... Um, nauwelijks op gereageerd wordt. Ja, dat is ook al volgens het traject, volgens het plaatje is dit... Hè? dat mensen die, die kritiek leveren, die worden, ja, die worden geweerd. Die worden toch langzaam maar zeker, dat is onherroepelijk hun lot... Maar vanuit Naar... welk idee dan, meneer Van den Heuvel? Lang, wat zegt u? Vanuit welk idee? Waarom worden die mensen op die manier genegeerd? Nou, die angstcultuur hoort daar ook bij. Intimidatie en uh, vooral zo kan er niet gewerkt worden. Zo komt er niks tot stand. Dat zijn allemaal legitimeringen om, uh, om kritische uh, stemmen te weren. En ja, dat, dat, dat loopt allemaal niet volgens één en één is twee... maar dat is iets wat ontstaat. En dat is vooral als er uh, een, een strakke cultuur is... van bovenaf geregeerd wordt... Maar daarmee geeft u aan dat er dus de, duidelijk de verkeerde mensen op de verkeerde plek zitten. Want het, zoiets kan wel ontstaan, maar niet met goede mensen op de goede plekken. Nee, dat is de, inderdaad, dat vrees ik ook. Niet de, de goede managers. Kijk, leiding geven, dat is iets waar je niet, over het algemeen niet voor kunt doorleren. Daar moet je een beetje voor in de wieg gelegd zijn. Dat is een, vooral een vorm van karakter, een empathisch vermogen. Mensen aansturen, is iets, uh, dat is een moeilijke klus. En ja, de, niet iedereen kan dat, maar meestal wordt gegrepen naar... zo moet het, ik bepaal het, zo wil ik het. Maar dat is het slechtste... Methode. Je moet uh, mensen zien te motiveren En dat, dat noemen ze tegenwoordig, heet dat moreel leiderschap. Dat moet van bovenaf moeten toon gezet worden. Moet er voorbeeldgedrag getoond worden. Dat is het allerbelangrijkste, dat voorbeeldgedrag. Zo moet het en zo doe ik het voor. Ja, en dat, dat, dat is de, de moeilijkste richting die je in leidinggeven moet uitslaan. En niet iedereen heeft daar zin in en is daarvoor geschikt... Het blijkt maar weer. Hoogleraar bestuurskunde bij de Verenigde Universiteit Hans van der Heuvel. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. 10 minuten voor, half acht, is het. We luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Grote drukte bij islamitische slachthuizen dit weekend. Gisteren is het driedaagse offerfeest begonnen. Moslims laten tijdens dat feest een schaapslachten... ter nagedachtenis aan profeet Ibrahim... die bereid was zijn zoon te offeren ter ere van God. Overigens, in het christelijk geloof is Ibrahim bekend als aardvader Abraham. Het slachten van schapen kan volgend jaar misschien niet meer in Nederland... Als ook de Eerste Kamer het verbod op onverdoofd ritueel slachten aanneemt. Met een bonnetje af te halen, nummer 666 van de ruim 1200 schapen die hier vandaag ritueel worden geslacht. Een heel schaap krijg je mee in een blauwe plastic zak. Het is heerlijk en het is ook vanwege het feest. En de buren die worden daar ook bij uitgenodigd. Het kost zo'n schaap eigenlijk dit jaar? 260 euro volgens mij. De meeste kopen er één, maar hier wordt een winkelwagen vol gestapeld. We hebben een test. zes. Zes? Ja, een ja. ja, eentje voor mijn moeder, eentje voor mijn zwager. Eentje voor mijn schoonmoeder en eentje voor mezelf. Je moet ook wat, wat, wat weggeven. Een slachthuis op een industrieterrein in Zaandam. Als de wet door de Eerste Kamer komt, gebeurt het volgend jaar niet meer. Misschien de laatste keer. Wat zou je doen als het volgend ja. jaar niet meer kan? Ja, ik zou koppen waar, waar ik kan. Ja. Gewoon in het buitenland. Je zou naar België rijden of ja. naar Duitsland? Ja. ja. Dan stoppen we ermee gewoon. Dan viert u het feest niet meer? Nee, wel. En hoe dan? In Marokko. Dan kan zou de... je teruggaan voor het offerfeest? Tuurlijk. Het ja? ja. ja. moet elk jaar, het gebeurt gewoon elk jaar. En anders gaan we stiekem doen. Ja? Denkt u dat dat weer gaat gebeuren? Zoals... Nou, zeker weten. Dan gaan er mensen in boerderijen en dan gaan er mensen in, in, in, in huizen. En dan gaan mensen dus dat soort dingen ga, ga je krijgen. Want je gaat niet jou, uh, iets waar je heilig in gelooft, ga je niet aan de kant laten. komt niemand. Maar illegaal slachten kan een boete opleveren tot 67.000 euro. of zelfs een half jaar cel. En het kan niet ongemerkt, zegt dierenarts Frank de Kok. in dienst van de Voedsel- en Warenautoriteit. Ieder schaap in Nederland is geregistreerd. Dus het kan niet zomaar. Ik, ik kan mij heel goed voorstellen dat als iemand een schaap illegaal slacht... dat hij dan een, een korte tijd later iemand van ons op de stoep krijgt. Of van, ja, daar maar is het gebleven. Van, waar heb jij dat schaap gelaten? Het kan niet zomaar. Het is een waterdicht systeem het, het, waar de het schapen systeem, geregistreerd zijn. Het systeem is nou ja, zo goed als waterdicht. De VWA is hier om toezicht te houden op het slachten. Het gaat heel snel daarbinnen, zegt de dierenarts. Dat gaat één halen. Dat is... Uh, ja, heel snel. Ja, en hoe snel is het schaap dan buiten Westen? Nou, dat schaap, dat, dat kan, dat is variabel, dat kan direct buiten Westen zijn. Er is ooit aangenomen 30 seconden, maar op dit moment controleren. we. slachten ze goed hier? En ze slachten hier prima. Ja. Ja. En de messen zijn heel scherp? En de messen zijn scherp. Je kan hier ermee scheren, heel dus scherp. Wet of geen wet op onverdoofde slachten, er zal altijd een manier gevonden worden... om aan ritueel geslachte schapen te komen, zeggen ze hier... Dat kan niet anders. Kijk, en misschien heeft een bepaalde geschiedenis en een bepaalde cultuur. En als je daarmee ophoudt, dan moet je met alles stoppen. Dan hoef je ook niet te bidden, et cetera. Dus dat, dat is geen oplossing. <laughs> of zoals een dat met zijn vader is meegekomen het uitlegt. Nou, het is wel raar, maar het is toch het offerfeest. Eigenlijk kan je er niks aan veranderen. Wat bedoel je daarmee? Dat eigenlijk elk jaar een schaap wordt geslacht. Ook al vinden mensen het zielig. Het is een toffe feest. En dan gaan ze hele schapen zo in de achterbak van de auto. Dat is hem. echte werk. Dat is ons kalkoentje. Het is bijna vijf en half acht u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In Delft wordt vandaag een van de beroemde TED-conferenties gehouden. De zogeheten tedx Sprekers krijgen de opdracht een inspirerend verhaal te houden... voor een select gezelschap van toehoorders in niet meer dan 18 minuten. En de speeches moeten vooral gaan over technologie, entertainment en design. In het congrescentrum van de TU Delft is Martijs van der Wiel onze verslaggever. Martijs, dan moeten ook wel heel geïnspireerde en inspirerende mensen komen om wat te vertellen. Ja, en dat is toch een hele opmerkelijke lijst. Niet uh, één thema, niet één onderwerp. Maar even kijken, ja, er staat dan een voorzitter van het waterschap bij. Een kunstenaar, een ingenieur die tegelijkertijd cabaretier is. Een ontwerpster van boekenkasten. Het is een zootje ongeregeld. Ja, mooi hè. <laughs> ja. Wat, is, wat moeten die mensen, wat, wat brengt ze samen? Wat, wat is de gemeenschappelijke deler? De gemeenschappelijke deler is uh, duidelijk inspiratie. Ja. Dus je komt hier naartoe uh, om, uh, om geïnspireerd oh. te worden. En daarom is het maar ook zo gevarieerd. Dus er zit altijd wel wat bij wat, uh, wat anders is dan wat je normaal tegen zou komen. Ja. Rob Speek en Brink, die haalde de TEDx naar Delft. Uh, het wordt allemaal voorbereid nu. Er is net gestofzuigd en de kopjes zijn klaargezet voor de koffie. De naambedjes liggen klaar op de tafels. Het lijkt een gewoon congres, maar dat is het niet. Dat is het niet, nee. Wat ja. is het grote verschil? Het grote verschil is dat het hier niet over producten gaat en niet over bedrijven. Maar het gaat om uh, inspirerende mensen. Die mensen het, doen het gratis? Mensen doen het gratis, ja. ja. Dus de sprekers uh, worden niet betaald. Ja. Het het gaat om een TED-ervaring, het is uh, iets, iets heel bijzonders wat je meegemaakt moet hebben om het te begrijpen. U, u bent er eerder bij geweest, wat, wat was het voor u dat u dacht, ja, dat moeten we in Delft ook organiseren? Um, nou, dat was precies dat. Ik was uh, naar een aantal commerciële evenementen geweest en, en ik dacht, nou, dat moet toch anders kunnen. En ik kwam toen op een TEDx terecht in Rotterdam en daar kwam ik uh, vol energie van terug uh, met een heleboel ervaringen. Waar ik, uh... Waarom dan? Wat was het anders, wat, wat was het dan in die verhalen van die mensen? Het enthousiasme, de verhalen die heel dicht bij personen zitten, die je raken. En er werd ook meerdere malen een traantje weggepinkt in zo'n zaal. En dat was een totaal nieuwe ervaring voor mij. Het moet ook de wereld verbeteren, las ik. Hoe kan dat nou? Hoe kan een congres de wereld verbeteren? Het gaat om het, om het verspreiden van goede ideeën. En uh, uh, die goede ideeën die leiden vaak tot dingen die in de wereld veranderd kunnen worden. Ja. En dat alles in 18 minuten. 18 minuten, dat is best wel kort als je iets moet uitleggen. Want ik zie op de lijst van deelnemers ook wetenschappers staan die met ingewikkelde theorieën aankomen. Waarom 18 minuten? In 18 minuten kun je precies de kern van de boodschap bereiken. En het is niet te lang zodat je gaat uitweiden. Dus uh, uh, je kunt elk onderwerp, volgens mij... In 18 minuten goed tot de kern behandelen. Ja. En dat moet dan een persoonlijk verhaal zijn. Hoe kan je nou een wetenschappelijke theorie persoonlijk maken? Nou, we wij hebben vandaag zo'n wetenschapper op het podium staan. Je moet dus zien hoe enthousiast hij wordt uh, van, uh, van hetgeen waar hij bezig mee is. En dat, is, dat kunnen wij met z'n allen niet zien. Hè? Dat gaat over kwantummechanica. En hij, gaat, hij, hij krijgt twinkel in zijn ogen als hij het heet, heeft over, uh, over kwantummechanica. En hoe hij dat ons kan uitleggen, laten voelen, zien, ruiken. Ja. En dat moet je ervaren. Dan krijg, ervaren. Dan krijg je zo'n TED-ervaring is in 19 84 begonnen met de grote TED-conferenties in, uh, in de Verenigde Staten. En inmiddels zijn er ook veel kleinere, die heten dan TEDx, overal in, uh, in de wereld. En dus ook vandaag in Delft. Moet je licentie voor aanvragen om, om zoiets te mogen organiseren. En dan uh, zijn er mensen die dit horen vanochtend in de auto. Het is nog vroeg, het begint om half tien en die denken, daar wil ik ook bij zijn. Kan dat nog? Helaas, het is uitverkocht. Ja. Wat helaas, ja, voor ons niet, maar het is uitverkocht. Ja, dat is populair. In Amerika moet je 5000 dollar betalen, geloof ik, om erbij te zijn. Er is een groot verschil tussen een TED en een TEDx. Het ja, is wat kleiner, kleiner bedrag ook. En uh, kleiner bedrag, maar het is ook uh, verschil tussen de TED door de TED-organisatie in Amerika georganiseerd en een TEDx is een lokaal georganiseerd evenement. Maar even inspirerend hoopt u. Even inspirerend hopen we. Ja. En een van die sprekers, die spreken wij straks hier in het, in het Radio 1 Journaal vanuit de Aula in Delft. Vraag aan Marcel en Lara: wie was de eerste Nederlander in de ruimte? dat weet Marcel. Oh, ja, ja, ja, ja. Stil, stil, stil. Het was niet we ook Ockels. Het ja, was precies, Amerikaan, hè, he, die het, Nederlander was. Het antwoord hoor jullie straks en jullie oh. horen hem zelf. Een van de sprekers vandaag op de TEDx in Delft. Martijs van der Wiel dus met een raadsel. Nou, we gaan even snel uh, zoeken. Even koekelen, <laughs> Ik ga wel even kijken. Hoe combineer je een veilige IT-infrastructuur... met een hoge mate van toegankelijkheid? Door een virtual office te bouwen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 Serious money taken seriously. De ambitie is om Nederland bij de top 5 van de kenniseconomieën te laten horen. De werkelijkheid is dat we steeds verder achterop raken. Jan Kamminga, voorzitter van de Nederlandse high-tech-industrie, leidt ons rond aan het front. Vanavond in tegenlicht om 9 uur bij de VPRO op Nederland 2. Vier nou de leiding. Ik bedoel, serieus even de huiskamertemperaturen. 1 graadje hoger. Hoe moeilijk kan dit nou zijn? De Remeha Eysins thermostaat. Daar kun je zonder handleiding mee lezen en schrijven. Mooi ding, man. Kijk op Remeha.nl.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 Radio 1, het NOS-journaal. Griekse premier Papandreou stapt op en een grote brand bij Delfzijl is onder controle. Goedemorgen, half acht. Mijn naam is Dorot Megens. In Griekenland hebben politici een principeakkoord gesloten over de vorming van een overgangsregering. Premier Papandreou stapt op en hij wordt vervangen door een interim premier. De overgangsregering moet het Europese steunpakket door het parlement loodsen, zegt correspondent Conny Keesen. Na verwachting zegt men zal dat drie à vier maanden duren. En dan uh, vervolgens worden er uh, vervroegde verkiezingen uitgeschreven. Ja, de datum die nu wordt genoemd voor verkiezingen is 19 februari. Vandaag praten de Griekse partijen verder over de invulling van het akkoord. In het Groningse Farmsum heeft vannacht brand gewoed in een natriumfabriek. Het zag er gevaarlijk uit omdat er explosies waren en flinke rookwolken. En in het gebouw lag volgens de brandweer zo'n 200 tot 300 kilo vloeibaar natrium. Natrium is lastig te blussen met water. Uh, in dit geval was dat alleen te blussen met zand. Want als je dat met water blussen, dan ontstaan er gevaarlijke situaties. Dus uh, al met al was het voor ons een, uh, een hele lastige inzet. De brandweer adviseerde omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. De wijde omgeving van de natriumfabriek in Farmsum was afgezet. Maar intussen zijn de wegversperringen weggehaald, zegt verslaggever Rien Kamer. Er is uh, geen of nauwelijks rook uh, meer te zien. Wat ik zie is eigenlijk uh, een gewoon uh, chemiebedrijf, lampjes, uh, um, allerlei uh, leidingen. En de brandweer van Wagenborgen, zie ik in de gemeente delft -Zeil. die gaat ook weer, uh, weer weg hier. Minister Verhagen rekent voor volgend jaar op een recordopbrengst aan aardgasbaten, zo'n 14 miljard euro. De verwachting is wel dat de aardgasbaten de jaren daarna zullen afnemen door de afnemende gasproductie. Om Nederlands positie als gasland te versterken... heeft de overheid fors ingezet op de doorvoer van gas. De laatste drie jaren handelt Nederland steeds meer in gas... is de transportcapaciteit vergroot... en is er meer gasopslag mogelijk. De parlementaire enquêtecommissie naar de kredietcrisis... begint vandaag aan de openbare verhoren. De opdracht is om te onderzoeken hoe de regering en het kabinet... eind 2008 banken hebben gered door er tientallen miljarden in te pompen. De commissie wordt geleid door SP-Kamerlid De Wit. Dan is nu eigenlijk toch het moment dat wij vinden dat al die mensen... Die, die, ja, die daar een rol hebben gespeeld, dat we die in ieder geval hier kunnen ondervragen. Hoe is het nou geweest? Wat is er gebeurd precies? Vertel het, het Nederlandse volk, want daar komt het op meer. De voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie, De Wit. Onder andere oud-premier Balkenende en oud-minister Bos zullen... over het gevoerde beleid onder Ede worden gehoord. Gaat dan bijvoorbeeld over de overname van ABN AMRO. Moslims wereldwijd vieren het offerfeest, een traditioneel een familiemoment waarbij een ritueel geslacht schaap wordt gegeten. Maar dit jaar misschien voor het laatst op de gebruikelijke wijze, als ook de Eerste Kamer het verbod op onverdoofd slachten aanneemt. Volgens bezoekers van een slachthuis leidt dat tot illegale praktijken. En anders gaan we stiekem doen. Dan gaan er mensen in boerderijen en dan gaan er mensen in, in, in, in huizen en dan gaan mensen dus dat soort dingen krijgen. Want je gaat niet jouw iets waar je heilig in gelooft. Ga je niet aan de kant laten. En dan nog dit Lady Gaga. is de grote winnaar van de MTV Europe Music Awards. De Amerikaanse zangeres won in vier categorieën. Waaronder beste vrouwelijke artiest en beste nummer. Zoals altijd was ze bizar gekleed. Dit keer een grote zilveren jurk en een hoed die haar gezicht helemaal bedekte. Maar ook zonder die rare hoed was te zien, niet te zien dat ze lachte. Omdat ze naar de plastisch chirurg was geweest. I'm so grateful you have no I'm... I'm really smiling right now, but I've, I know you can't tell... I've had a lot of Botox. Lady Gaga was dat. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het wordt vandaag een grijze dag. Een uitgestrekt wolkenveld bedekt het hele land. Op een enkele plaats is de bewolking dik genoeg voor een klein beetje motregen. Daarbij waait een stevige noordoostenwind. In het binnenland is de wind matig. Maar in het noorden en noordwesten staat een vrij krachtige wind. En op de wadden is de wind tijdelijk krachtig. Windkracht 6. Vanmiddag wordt de bewolking langzaam dunner. Plaatselijk kan even de zon doorbreken, maar het blijft overwegend bewolkt. Door wind en bewolking stijgt de temperatuur niet verder dan naar 11 of 12 graden. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor... met in de zuidoostelijke helft van het land kans op een mistbank. Morgen begint de dag op verschillende plaatsen bewolkt. Later breekt steeds vaker de zon door. En de maxima komen uit tussen 11 en 13 graden. ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits ontwikkelt zich volgens het boekje. In totaal nu 160 kilometer file. Wel veel bijzonderheden. Ik begin met de A2 Eindhoven richting Utrecht. Bij Knopendempel 4 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. Zijn auto stilgevallen. Een kapotte vrachtwagen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Afrit het Geldermans en Knopend-Everdingen 10 kilometer. Bij Knopend-Everdingen is de rechterrijstrook dicht. Een aanrijding op de A8. Zaandam richting Amsterdam. Bij Oosaan 5 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. Veel drukte op de A12 daarna richting Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Bodegraven langzaam rijden over 10 kilometer. En op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen Alvet, Beek en Arnhem Noord 15 kilometer. En dat zijn daar de werkzaamheden. Door de file op de A12 is het ook vastgelopen op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Daar staat tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knoop het Gouwe 7 kilometer. En op de A20 richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer. Daar waren vanmorgen problemen met het Matrixborden.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 Tijd voor winterbanden. Kijk op de bandenwisselweken.nl en maak een afspraak met uw vaco bandenspecialist. Wilt u een efficiënte pensioenregeling voor uw onderneming? Kijk dan op robeco.nl slash smartpension. De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door de vaco bandenspecialist.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 Koningin Beatrix heeft haar bezoek aan het Caribisch gebied gisteren afgesloten. Ze bezocht in tien dagen tijd, achtereenvolgens volgens Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Het was het eerste bezoek van Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... na de staatkundige hervormingen van vorig jaar. Menno Reemeyer volgde de koningin tijdens het bezoek en hij is, begrijpen wij, inmiddels geland op Schiphol. Menno, goedemorgen. Ja. Goedemorgen, net de koffer van de band gehaald, kan ik je zeggen. Kijk eens aan, zat, zat je in hetzelfde vliegtuig ja. als uh, de koningin? De koningin kwam ook met elkaar al 785 uh, keurig aan uh, op tijd uh, hier uh, terug in eigen land op Schiphol. Ja, die vloog met ons mee, want haar regeringsvliegtuig, wat wel mee was naar uh, de Caribe, kan niet in één keer terugvliegen. Dus uh, die gaat apart terug via New York, Groenland, meen ik. Ik heb de kaart niet zo voor ogen, maar in ieder geval hopt dat naar Nederland toe. Menno is op de eilanden veel onvrede over de staatkundige vernieuwing van een jaar geleden. Het was te merken bij bezoek van de Kamerdelegatie en ook tijdens het bezoek van de koningin. Je hebt daar verslag van gedaan, ze ging er ook zelfs op een gegeven moment op in. Heeft dat nou het bezoek zeer beïnvloed? Heeft het bevloed, beïnvloed? dat beïnvloed? Dat is een goede vraag. Um, vooraf was het inderdaad natuurlijk, met name voor Curaçao. Um, je, je moet weten, het gaat natuurlijk om uh, twee verschillende soorten vernieuwingen. Um, Aruba, um, Sint Maarten en Curaçao zijn landen binnen het Koninkrijk geworden. De andere drie bonaire, Eustatius en Saba... zijn uh, bijzondere gemeenten geworden, openbaar lichamen. Dus daar, daar zitten andere verschillende problemen. Curaçao zat het er met name natuurlijk in um, het integriteitsonderzoek tegen... Vier ministers, onder wie ook premier Schotten. Ja, dat lag allemaal niet lekker. Daar zit meneer Helmen-Wiels van de coalitiepartij, de leider van die partij. En die spreekt heel hard dat de koningin maar weg moet blijven. Nou, als je dan uiteindelijk op Curaçao komt, en dat kwamen we, dan zie je vooral een groot feest. Je spreekt heel veel mensen die erkennen dat er problemen zijn, maar zeker niet van de koningin af willen. Het beeld dat ik daar kreeg is dat het toch om een... Kleine minderheid gaat die heel hard schreeuwt. Maar dat de grote meerderheid, eh, wel met aanpassing hoor, dat wel, dat zeker wel. Er moet wel wat gebeuren, maar toch wel het liefst bij het Koninkrijk blijft. Geldt ook voor de andere gebieden waar we gezien hebben. Ze heeft niet alleen op Bonaire, daar kreeg ze een petitie aangeboden. Ging ze ook, en dat was heel bijzonder hoor, die bezoek naar de demonstrant toe. Eh, nam de petitie aan en, en sprak, zeg maar, geruststellende woorden. Eh, ze vertelde gisteren in het persgesprek dat ze ook op andere plekken, op andere eilanden, dat soort petities heeft gekregen. Het hmm. bezoek werd uh, traditieretal afgesloten... Met een persgesprek, hè? jij was daarbij. Heeft de koningin daar nog wat gezegd over haar bezoek? Ja, nou ja, met name over het karakter van het bezoek. Eh, het was voor haar, ze kon vorig jaar, 10-10-10, eh, toen die nieuwe structuur eh, werd ingevoerd, kon ze er niet bij zijn. Toen zijn Willem-Alexander en Maxima erbij geweest. Dus het was voor haar de eerste keer, na ruim een jaar, om te kijken hoe het dan eh, stond op de eilanden. Nou, de koningin is altijd positief, dus het ging, eh, ze zag vooruitgang. De mensen waren positief, werkten hard. Maar zei ze, eh, ze, had, ze, ze had het allemaal gezien, al die protesten, ze had het gehoord. Ze zei, ik vind het goed dat de mensen hun stem laten te horen dat ze aangeven waar de problemen liggen ik heb er naar geluisterd ik neem ze serieus alleen ik ben niet in de positie om daar iets concreets mee te doen. Maar ik heb het wel doorgegeven aan, uh, aan, mijn, aan mijn ministers. En uh, ik, ik denk dat dat ook oprecht is. Want ik weet dat ik op Bonaire achter een mevrouw stond met een heel groot spandoek. Uh, dat was voordat de ceremonie uh, begon. De koningin stond aan de andere kant van het straatje uh, te wachten en te kijken. En je zag gewoon dat ze het bord las wat die mevrouw meenam. Nou ja, dat was ook de plek waar ze die petitie in ontvangst nam en met de mensen sprak. Ze heeft overigens ook op alle eilanden op sabana de mensen toegesproken... Korte toespraken gehouden, lange toespraken gehouden, maar altijd werd weer gezegd van: ik weet dat het allemaal niet goed gaat en dat er problemen zijn, maar we moeten naar de toekomst kijken. Ze heeft er ongetwijfeld niks over gezegd, Menno. Maar kreeg jij de indruk dat dit het laatste bezoek stellen? was? Ja, ja, ja. Laatste bezoek was van Beatrix aan de eilanden als staatshoofd. Laat ik daarop zeggen wat Maxima afgelopen voorjaar in Duitsland al zei. Als je de statistieken erop naslaat, en dat betekent dat de koningin Beatrix om de vijf jaar naar het Caribisch gebied reist... ...dan zou het weer over vijf jaar zijn, dat is de koningin 78. Ja, 78. Dus die kans is vrij klein. Laat ik het anders zeggen. Het komt iedere dag een beetje dichterbij natuurlijk, dat afscheid van de koningin. Maar om op jouw vraag heel concreet een antwoord te geven, ik heb het op uh, de eilanden heel veel mensen gevraagd, is dit een afscheid? Nou, ze hopen het niet, maar ze denken het allemaal wel natuurlijk. Het zal de laatste keer zijn, denken ze daar dat de koningin als koningin is geweest, als prinses, is ze dan ook nog van harte welkom. Menno Remeyer, hartelijk dank voor jouw deskundige inschatting. 13 minuten over half acht is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Hoogstel tijd voor de sport voor Tom van Hek. Goedemorgen Tom. Goedemorgen. Nou, het is wel steeds duidelijker aan het worden... Hè? in uh, de top van de eredivisie het Nederlands voetbal. Ja, het is uh, vorig weekend, had ik gezegd, dat het er voorlopig drie clubs waren. Toen kreeg ik allerlei mensen over me heen, dat ik een vierde club afschreef. Uh, nou, die, die, die nummer 4, 5 en 6. Vitesse verloren al op vrijdagavond, Feyenoord op zaterdagavond. En Ajax op zondagmiddag uh, om half één in een hele rare wedstrijd. Uh, ze gebruikten zelf het woord verbijsterd na afloop. En daar zit misschien wel het probleem, want verbijstering maakt zich van je meester... als je iets overkomt wat je totaal niet verwacht hebt en niet voor mogelijk houdt. En dat is het grote probleem elke keer. Ze vonden zichzelf ook wel weer bij. Ook dat is een groot probleem. Maar Ajax staat op 11 punten nu van AZ, wat heel sterk weer speelde tegen ADO Den Haag. Twente won eh, ruim en begint eigenlijk steeds beter te spelen. PSV kwam nog wel even achter, maar won ook heel ruim. En die drie clubs, 11 eh, en eh, vervolgens ieder 6 punten voor op de achtervolgers, eh, daar zit het voorlopig wel. In een competitie waarin je na de winter ook met een andere elftal kan moeten spelen dan daarvoor hoor. Dus het is allemaal lang, dat weet ik ook nog, maar in 12 wedstrijden 11 punten achterstand oplopen. Eh, je kan jezelf niet meer helemaal serieus juist voor de titel inschrijven op dit moment. Naar een andere competitie. Het schaatsen is definitief ja. begonnen. Het NK schaatsen in TIAF afgelopen weekend. En er was twee keer brons voor Sven Kramer. Ja. Wat moeten we daar nou over denken? Valt dat mee of valt ja, dat tegen? Ja, daar werd natuurlijk heel veel uh, uh, naar gekeken. Uh, ik denk dat hij de vraag uh, keert Sven Kramer gewoon terug aan de schaatswereldtop met ja beantwoord heeft. Want als je in je eerste races uh, zo weer rijdt, en zeker op de vijf kilometer bleef hij redelijk goed in de buurt, dan is het antwoord volmondig ja. Anderzijds werd toch ook wel duidelijk uh, dat die op de grote afstanden, met name ook op de 10... nog wel een hele weg te gaan heeft om weer echt daar helemaal terug te komen. Want het is maar niet gezegd dat al die andere rijders... ook al in de vorm van hun leven waren. Die zitten ook nog in de opbouw van dit seizoen. En in dat opzicht eh, wordt het wel een hele interessante race. Maar eh, Kramer eh, reed pijnvrij, hij reed goed. Hij kon nog niet die machtige versnellingen laten zien... waarin we in het verleden zo van hem konden genieten. Maar eh, hij had ook een paar echte tegenstanders. Want ja, Bob de Jong die, eh, die, die, die schaatst eh, net zolang als de koningin zeg maar, aanblijft nog door... Die, die die gaat maar door. Dat is ongelooflijk. Durf jij die voorspelling wel nee, aan? Nee, die, die, die voorspelling durf ik dus ook niet aan. Want hij heeft het alweer over de volgende Olympische Spelen. En ja, dat was met Jorrit Bergsma ook nog zo'n klassieke lange afstandsrijder. die zich uh, ineens heel sterk manifesteerde. Dus in dat opzicht uh, heeft Kramer forse, forse concurrentie getreden. Nog even over TVM, hè? De, de, de, de ploeg van, ja. van Kramer. Um, heeft het niet zo goed gedaan. Er was nee. niet veel groen op het podium, constateerden wij eerder vanochtend al. Uh. Ik kon er veel uitleggen wat, waarom uh. dat allemaal nog niet was. En een lang seizoen neemt niet weg dat uh, uh, Pien Keulstra, heerlijke schaatsnaam natuurlijk uit het oosten van het land, uh, twee titels, Oenema, twee titels alleen Wust haalde nog een titel voor TVM Groothuis, ook uh, geen TVM maar twee titels, kortom het was niet hun weekend en uh, ze maakten buiten de, de bekende mensen Wust en uh, Kramer een, een hele, hele magere indruk met heel veel teleurgestelde mensen dus daar wordt, gaat weer veel gesproken worden, want zij zijn toch echt ver uit uh, de grootste ploeg met de grootste middelen maar dat konden ze dit weekend uh, totaal niet waar maken. En het was wel leuk om uh, hier en daar zo wat nieuwe, nieuwe namen ja. te zien. Met name Pien Kulstra. Ja, was nog jarig ook in <tie> weekend, dus dat maakt het helemaal mooi. Tom, dankjewel. Joei. De internationale gemeenschap begint zich steeds meer zorgen te maken over het religieuze geweld in Nigeria. De eerste verkeersinformatie. De landen van de Velden bij de ANWB met een zich normaal ontwikkelende ochtendspits. Maar dat ja. hoeft geen goed nieuws te zijn. Nee, nee, nee. niet voor degenen die in die 200 kilometer file staan. Maar op zich is het uh, redelijk overzichtelijk. Een paar uh, files springen eruit op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Uh, daar staat een lange file tussen Afrit Geldermals en Knopende Eveningen 12 kilometer. Bij Knopende Eveningen is de rechter reis ook dicht. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Uh, we hadden eerder vanochtend ook een aanreding op de A12 Den Haag richting Utrecht... Dat is nog steeds wat langzaam rijden tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug over 12 kilometer. Daardoor liepen we ook vast op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Daar staat voor knooppunt Gouwe 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Amerika waarschuwt voor nieuwe aanvallen door de Nigeriaanse organisatie Boko Haram. Dit keer zouden volgens de Amerikanen luxe hotels in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja... het doelwit zijn van deze extreem islamitische beweging. Bij aanvallen door Boko Haram zijn vrijdagavond in de noordoostelijke stad Damaturu... meer dan 100 mensen om het leven gekomen. Wij praten erover verder, dat doen we met Marnix de Bruyne... freelance journalist, gespecialiseerd in Afrika. En hij was onlangs nog in het noordoosten van Nigeria... Meneer De Bruyne, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft gisteren nog iemand gesproken hè, die in uh, Damatoura woont. Uh, wat ja. heeft hij u verteld? Damatoura, ja. Nou, hij heeft verteld hoe dat uh, ging vrijdag. En Het was een konvooi een, een van auto's met die uh, leden van Boko Haram, die islamitische sect, die de hele nacht min of meer het centrum uh, bezet hielden en in, in zich opsplitsten. En overal aanslagen gepleegd op alles wat met de overheid te maken had, drie politiebureaus. Uh, twee, uh, twee banken, ze hebben ook uh, vijf, nee, zes kerken uh, brandbommen gegooid. Um, en ze schoten om uh, um zich heen en hebben heel veel mensen doodgeschoten. Onder andere een vriend van die dat contact van mij. En daarom ging hij ook zaterdagochtend naar het moratorium om die vriend te zoeken. En daar heeft hij dan 138 uh, lijken geteld. Want mm. ja, heel veel uh, mannen in uniform van de politie dus. En waarom hebben ze zich gericht op Damaturo? Nou, de officiële, je hebt dan zo'n woordvoerder die dan in de pers komt, Nigeriaanse pers... en die zegt, uh, wij gaan door met deze aanvallen... totdat de staat de oorlog tegen ons uh, staakt... en tegen de kwetsbare burgers. <coughs> in uh, reactie op al die aanslagen die die secte pleegt... gaat het leger heel vaak... Ja, die, die gaat zelf ook de keer, die pleegt willekeurige arrestaties. Dus zo proberen ze nog een beetje sympathie voor die actie te kweken. Maar het gerucht in Damaturu is dat ze uh, dit deden omdat de politie daar drie uh, belangrijke leiders had opgepakt... een week eerder. Ze hebben uh, een brieven gestuurd van laat ze vrij of wij uh, slaan terug. Nou, dat is niet gebeurd. Hm. <coughs> dus vandaar, dat is het gerucht. Ja, en dus, meneer De Bruine, richt Boko Haram zich nu op de overheid... omdat die op hen jaagt. Maar wat wil deze organisatie uiteindelijk bereiken? Waar strijden zij voor? Nou, ze willen in het noorden van uh, Nigeria een islamitische staat... volgens hele strikte uh, toepassing van de sharia... Uh, er wordt ook wel eens gezegd dat ze dat voor het hele land uh, willen. Maar uh, in, het, in het noorden is al, uh, dat is al uh, uh, vooral islamitisch. Daar wordt de sharia in heel veel staat al toegepast. Maar duidelijk niet uh, radicaal genoeg volgens deze secte. Maar om uh, um dat te bereiken voeren ze een feit een oorlog tegen de staat. En daar zetten ze alle middelen voor in. En, en hoe groot is die secte? Ja, dat is ook heel moeilijk te zeggen. Ze, waren, uh, ze, ze zijn ontstaan in 2002, ze hebben jarenlang lokaal in commune vorm geleefd maar... en toen waren ze heel populair... want ze uh, predikten tegen de corruptie en voor een zuiver bestaan. Maar in 2009 zijn ze enorm geradicaliseerd. Toen heeft het leger heeft ze keihard uh, in de pan gehakt, zou je kunnen zeggen. En, en hebben ze de leider ge eerst gearresteerd en toen standrechtelijk geëxecuteerd. Dat is wel een feit. En daarna was het een jaar stil, maar die overgebleven leden... die zijn gevlucht naar het buitenland, die zijn opgegaan in de bevolking... En die zijn sinds een jaar uh, aan het terugkomen en die hebben in het buitenland contact gemaakt met de ja, lokale fundamentalisten van Al-Qaeda, Al-Qaeda in de Maghreb bijvoorbeeld. Mm. En, en dat verklaart dat ze sindsdien met veel betere explosieven uh, zijn teruggekomen en, en beter getraind. Ze zouden in uh, Algerije zijn getraind. En um... Heb, hebben ze een, een duidelijke leider? Nou ja, ze hebben dus die leider in 2009, dat was Mohammed Youssef, een charismatische figuur. Die is dus vermoord. Zijn rechterhand is nu officieel de leider, maar die treedt niet zo naar buiten. Maar, en dat is ook meer een, een schriftgeleerde was het in die tijd. Maar hij is dus wel degene die al die verspreide aanhangers van Boko Haram... weer achter zich heeft verenigd. Ja, dat is hem wel gelukt, hè? Ja, kennelijk. Ja, ja en het, nou ja, wat hij dat contact van mij vertelde was dat het echt hele jonge jongens zijn die die, die aanvallen uitvoeren vrijdag nacht. en um, ja Dus, dus ook op de huidige generatie heeft die aantrekkingskracht. Ja. En u vertelde al dat, dat de overheidsstrijd tegen deze sector uh, se, deze secte, dat dat niet echt goed functioneert. Ze slaan des te harder terug. Hoe, hoe bang is inmiddels Nigeria geworden voor deze organisatie? Ja, ze, ze plegen dus al maanden uh, aanslagen uh, in hun eigen regio. En eind augustus... Uh, ja, kwamen ze internationaal natuurlijk enorm in het nieuws... toen ze pleegden ze een aanslag op het VN-gebouw in de hoofdstad Abuja En daarmee is de strijd wel verplaatst naar het, het, het, ja, het belangrijke deel... zal ik maar zeggen, van Nigeria waar uh, ook de, de regering zetelt. En, en daar is de angst wel heel groot. Um, en ze kondigen ook steeds nieuwe aanslagen aan. Die beloftes die maken ze niet altijd waar. Want ook na die aanslag op het VN-gebouw... Zouden er allemaal golven van nieuwe aanslagen komen? Nou, dat heeft dus even geduurd, maar nu is het het dan wel. Hmm. En uh, Amerika heeft inderdaad gewaarschuwd aan, uh, uh, om bepaalde hotels te mijden, zoals het Sheraton en het Hilton in Abuja, omdat zij kennelijk informatie hebben dat daar ook uh, aanslagen zouden volgen. Hmm. Goed, Marnix de Bruine, Afrika-kenner. Hartelijk dank voor je uitleg over Nigeria en de terreurorganisatie Boko Haram. Dank je wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. RTV Noord heeft de website voor een groot deel in het teken... van de brand in Farmsum staan. De eerste beelden zijn erop te zien. Alles wat er over de brand wordt getwitterd is te lezen... en ook de radiofragmenten zijn te beluisteren. Vanaf vijf uur zond Radio Noord uit over de brand. In de update is te lezen dat Qbis geen bussen laat rijden door uh, Termunten en Termunterzeil. Het gaat om lijn 43. Hoewel het gebied weer is vrijgegeven heeft de busmaatschappij van de politie... het advies gekregen nog niet door de dorpen te rijden. Het Dagblad van het Noorden heeft één artikel op de website staan over de brand. Daarin is onder meer te lezen dat de fabriek van Dow Chemical... op de locatie in Farmsum chemicaliën voor papier en de elektronica-industrie maakt. En die zijn moeilijk met water te blussen. Nou, nou, nu we daar toch zijn, bij het Dagblad van het Noorden. Uh, ze melden dat de Groningse PvdA-voorzitter Piet Boekhout... zich kandidaat stelt voor het landelijke voorzitterschap van zijn partij. Boekhout is voorstander van decentralisatie... en wil een uh, grotere rol voor de leden in de regio. Ik acht mezelf ook uh, niet heel erg kansrijk, zegt hij. Maar ik vind het wel belangrijk dat het debat de agenda weer gaat bepalen. En daarom moet ik mezelf kandidaat stellen. Op 18 november wordt bekendgemaakt tegen wie boekhoud het zal opnemen. In ieder geval tegen Kamerlid Hans Peckman. Dan naar de Grieken. Die krijgen een nieuwe regering. U heeft dat e meegekregen. Ook de Volkskrant bericht er uitvoerig over. De Grieken kijken met verbijstering naar hun politici. Het is allemaal theater, zegt kioskhouder Janis in de krant. Wie kan ons nog redden, vraagt hij zich af. De oppositie, dat zijn mensen die ons in de problemen hebben gebracht. De communisten, laat me niet lachen. Dat is nog het ergste van de situatie. We hebben geen alternatief. En dan hebben we Stella, zij is kokkin en zij zegt... ik had altijd al weinig fiduzie in de politiek... maar nu heb ik ook het laatste beetje vertrouwen nog verloren. Deze chaos heeft me nog meer geraakt... dan het overlijden van mijn man 18 jaar geleden. Onder de koop Griekse politiek is het theater. Heeft de Volkskrant een illustratie uit een Griekse krant afgebeeld. Uh, op zes plaatjes is premier George Papandreou uh, te zien. Hij staat achter een katheder, uh, katheder moet ik zeggen, waarop waar, waar microfoons staan. Op de eerste vijf tekeningen staat de premier druk de gebaren. Op alle plaatjes staat daarboven bla, bla, bla, bla. Op het laatste tekeningetje wordt Papandreou dan niet ingefluisterd. Stop maar, George. Het volk is afgetreden. Ja, Nederland verwacht voor volgend jaar een recordwinst van 14 miljard euro uit aardgas te kunnen halen. Dat schrijft de Telegraaf. Het aardgasveld in Slochteren is voor twee derde leeg, maar Nederland heeft naast gaswinning ook een dikke vinger in de pap bij de doorvoer van gas in Europa. Volgens minister Verhagen heeft de Nederlandse gasmarkt de afgelopen drie jaar forse stappen vooruit gedaan. De handel is toegenomen, de transportcapaciteit vergroot en er is meer opslag mogelijk. We spreken de minister trouwens, na acht uur minister Verhagen over gas en Nederland. Nederland. Daar deed dan nog schrijft dat de politie en vuurwerkexperts... zich grote zorgen maken over zwaar illegaal vuurwerk... dat per post wordt verstuurd. Vuurwerkpakketten komen vooral uit Polen... en bevatten soms vuurwerk dat de kracht heeft van een handgranaat. Onderzoeksinstituut TNO omschrijft ze als rijdende bompakketjes. Hoeveel illegale vuurwerkpakketten het land zijn binnengesmokkeld is onbekend. Wel zijn de signalen zo verontrustend... dat de politie Haaglanden een groot onderzoek is begonnen... naar internethandel in vuurwerk. En een nieuwe Mauro is er ook nog opgestaan in het AD. Hij heet Patricio, is 21 en komt ook uit Angola. Man woont al tien jaar in Nederland, spreekt met een zachte G... en viert elk jaar carnaval. Mijn leven is hier, zegt hij. Het AD noemt zijn verhaal nog schrijnender dan dat van Mauro. Welke kleur krijgt uw urn? Dat begraven, dat houdt ook een keer op. Want er is geen ruimte. Het alternatief is dus gewoon crimeer.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 Het Batteriecomfort, de slimste vorm van genieten. Ontdek het zelf en bezoek de Batterie Showroom. Batterie. Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management Drives Mastering Leadership. Het Batteriecomfort, de veilige Cooltouchkade van Groen. Kijk op batterie.nl. Verbeter uw teamperformance. Management Drives Mastering Leadership. Dit is Radio 1.